Nu verstaat die innigheid van uw zielen, wat dat is zielen. Zielen is een wezen dat zielig is Gode en de God hem wederzienlijk. Ziel is een weg van de doorvaarde Gods in zielen van zinnen diepste, en de God is een weg van de vaarne der ziel in haar vrijheid. Dat is inzienen.